Taal is altijd in beweging, zo wordt vaak beweerd. Zeker is dat onze kippers ook altijd in beweging zijn. Soms meer dan ze lief is. En als zij dan eindelijk een momentje voor zichzelf hebben... willen ze zich niet groen en geel hoeven ergeren aan... Nou ja, luistert u zelf maar naar citroentje met Suiker. Hoe bestaat het... Dat durven ze zo in de kranten zetten. En dat is heus niet voor de eerste keer, hoor. Hmm. Nou, wat zeg ik? In de volgende regel weer raak. Hier, kijk dan, Toos. Oh. Het is toch En hey, Mees, kun je ook een stilte druk maken? Het was net zo lekker rustig. Maar sinds wanneer wordt verhuisd met een T Nou, het ministerie is verhuisd. Dat is voltooid verleden tijd... Dus een D. Ach, wat jij je toch allemaal over opvindt. Dit gaat om onze Nederlandse taal. Onze taaltoos. Ja, ja. Wij moeten de steken oppakken die anderen laten vallen. Ach. Het wordt hoog tijd om ons kofschip te verdedigen. O, ons wat voor schip? Ons kofschiptoos. Ook wel bekend als het fokscherp. Ah. Ho! Zeg, moet je nou toch horen wat ik net hoor. Wacht even, pa, wacht even. Maar mees, wat heeft dat met schapenfokken te maken? Wie gaat de schapen fokken? Mees. Of hij gaat op een schip. Wat is er mis met de kip, jongen? Nee, pa. Toos begrijpt er helemaal niks van. Ik leg net uit dat onze taal regels kent die we moeten neerbiedigen. Ha, je weet wel natuurlijk, hè. Koffscheep, fokschaap. Het zegt mij allemaal niks. En ik ga mijn geest er ook niet mee vermoeien ook. Jullie hebben de mond vol over de oorlog. Maar over de verdediging van je eigen taal heb ik je nog nooit gehoord. Nou zeg nou moet je lekker. Ik laat me toch zeker de Nederlandse les niet lezen door een halve moord. Nou nou nou ja zeg. oeh, is het weer zo laat? Oh. Jouw bloed dochter heeft alles nooit een probleem van gemaakt. Ach, waarom maken jullie toch altijd zo ruzie? Ik wil alleen maar dat dit hier gezellig is. Maar meisje luister naar toch. Hier staat je gezelligheid. Er komt nog veel meer aan. Je hebt toch niet weer al je vrienden uitgenodigd, wel? Het is dat ik je zo graag mag, mm. Anders kon je nu mijn vuist uit jouw oog vissen. Nou, heb je mijn vuist wel eens... Wat kwam je nou eigenlijk zeggen, pa? Luister. Ik hoor net. Er komt een grote talentenjacht hier in de buurt. Oh? Het heet de I-factor. je bedoelt de X-factor? Nee, het is met een ei. En die lijf en de roze driehoek organiseren het. Ze gaan het groots uitpakken. Je bedoelt aanpakken? Ik bedoel wat ik zeg, jongen. Die roze gasten pakken altijd alles uit. Ook dat wat beter ingepakt kan blijven. En aanpakken, hou maar. Maar goed, het gaat wel allemaal hier om de hoek gebeuren. Dus? Dus, jij hebt dat vuurwerk ook niet uitgevonden, hè jongen? Nee, dat waren de Chinezen. Ik neem aan dat je doet op het buskruid, of de boekdrukkunst, of het wiel. Nou, wat wil je nou zeggen? Pa? Ah, het is maar goed dat we niet allemaal zo traag van begrip zijn. Zo'n spektakel is goed voor mijn omzet. Het is mijn omzet. Oh, gaat het daar weer over? Ja. Ik had de zaak nooit, maar dan ook nooit aan jou over moeten doen, jongen. Oh. En hou op met me altijd en enig te verbeteren. Eeuwig, niet enig, pa. Oh, jongens, ik word hier zo moe van. Wat dacht je van mij? Meis, nee, pa, ik ga naar de kip. En nog even wat over die halve mof, hè. daar wil ik nog even op terugkomen. Hè. Ik ben geen mof, ik hoor ik dan in... Hier, we nemen nog een pa is het toch niet. Maar uh, luister eens, waarom wil je stoppen, tante Arie? Om Omdat ik er schoon genoeg van heb. Oh? Ik wil niet voor altijd toiletjevrouw blijven. Wat? Wat, wat, wat wil je dan? Oh, ik wil stralen. Is schitterend. Oh, dat doe je toch al? <laughs> Dwars door je toiletpot heen. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, ik, ik zie nergens een schone toilet als nee, bij jou, Precies. Al. Schijnt nog eens in, Mari. Natuurlijk. Ja, ja, nee, ik, ik wil dat de mensen uit pure vervoering, voor mij, bovenop hun stoelen gaan staan. En niet op de wc-bril. Hier, uh, jongens, kom op. Uh, proost. Ja, Ja, ja, ja kijk, kijk, dat is nou wat jullie alleen maar kennen, hè. Eindelijk. Jezelf volgooien als de baas niet kijkt. Nee, nee ik, ik, ik wil meer. Ik wil, ik wil net als vroeger applaus. De planken. Oh. De planken. Oh. Ja, maar dan ben je er niet. En als, en als, als er dan iemand naast de pot Ja, Ja, dan, ja dan. Dan, dan, dan is er niemand om... Het, ...op te dweilen. Weet je wat jullie probleem is? Jullie zijn zo vastgeroest dat jullie nergens meer een gat in zien. Zo ja, het maar niet in je gat vastgeroest ja. Ja. En dat je dan een bruine trui moet breien, want dat valt dan niet mee. Uh, Wees zeker niet als Tante Ali aan het eind van de tul... ...de trui staat uit te halen. Zeg, hey, hey, zijn jullie klaar? Of wij klaar zijn? Ja. Dus broek omhoog. Ja. Maar, als ik een vierde wereldster ben, dan ken ik jullie niet meer. Vreemden zullen jullie voor me zijn. Wie is die vrouw? Vreinde. Zeg, is hier nou ook al een maar Maken maar een geintje. Ja, gewoon een lolletje. Wow. Geen, reden, geen reden om zo pissig te... Oh, wacht maar, wacht maar. Wacht maar. Ja. Ik geloof toch ja. niet dat, dat de zo'n geintje kan worden. En ik eigenlijk ook niet. Ik word gek van al die ruzie. Als je me zoekt, ik zit in het voorraadhok. uit dat dat daar gezelliger is. Hé, hey, Toos, doe die deur nou open. Het was maar een geintje. Toos, laat hem er eens in. De, de, de prikkers voor de olijven zijn op. Ach, we hebben toch helemaal geen olijven? Nou ja, dan zijn het de prikkers voor de kaasblokjes. Hé, hey, Toosie, toe nou. Je laat je papaatje toch niet buiten staan. Heb je Toos te zien, pa? Die zit weer in het voorraadhok. Oh. Ze komt er pas uit als wij gezellig tegen elkaar zijn eerder niet. Nou, Dan kan ze wachten tot ze een pond weegt. Een ons, Leo, tot ze een ons weegt. En daarom, paardenschoonzoon, wordt het dus nooit gezellig. Oh, jij denkt dat Toos zich heeft opgesloten door mij? Dat denk ik niet, jongen, dat weet ik. Daar zou ik anders niet zo zeker van zijn, pa. Toos dus heeft dikwijls gezegd dat ze de dag zal zegenen waarop je huis klaar zal wezen. Wezen zijn kinderen zonder ouders. Ik wou dat ik een was zonder schoonouders. Schoonvader, om precies te zijn. Ja, dat ik vroeger zorgd voor de... Zeg, het wordt me hier te gezellig. Ik ga... Heb je nog hoofdpijn, Leo? Barstonde... En ik wil nog even langs Ali. Ik heb wat goed te maken na gisteren. Nou, blijf dan maar zitten, want daar zou je het hebben. Hey, ja. Goedemiddag goedemiddag tante Ali. Hé, hey, Ali. Goedemiddag. Zeg, Ali, ben je nog boos? Uh, ken ik u, meneer? Ik denk dat dat een ja is, Leo. Hé, doe, Ali. Ik meende het toch niet? En Mani ook niet? Hij een beetje te veel op. Kunnen we dit kunnen we niet achter ons laten? Alles laat ik achter me. De toiletten, de zogenaamde vriendschappen. Ik sla mijn vleugels uit en vlieg wij de wijde wereld in. Maar mens, waar haal je dan je borrel? En hey, wie doet je haar? En hey, wie doet dan de toiletten? Ali van de Retirade heeft ontslag genomen. Die Ali bestaat niet meer. Maar ze zal herreizen als Alita, winnares van de i -factor. En dat is nog maar het begin. Alita? Godzamer kraken. Oh, mijn hoofd. Het lijkt wel een onweersbui. En waarom trouwt iedereen toch altijd in het wit? Het doet pijn aan mijn ogen. Ah! Studio Paul Vrenier voor al uw trouwreportages. Ja, met uh, Alita. Alita? Ik, ik ken geen Alita. Alita. Oh, ben jij het, Tante Ali? Luister, ik, ik wil nog even sorry zeggen voor gisteren. Ik weet niet precies meer wat Leo en ik allemaal gezegd hebben, maar erg aardig was het niet geloof Ja, laat maar zitten, laat maar zitten. Kan ik even langskomen? Uh, uh, wat? Ja, natuurlijk mag je langskomen. Daar hoef je toch ja, niet nee, voor te bellen. Nee, nu. Nu? Hoe, hoe bedoel je nu? Ik zit nu te editen. Ja, ja dat, dat zie ik. ik. Maar, maar je bent er gelukkig. gelukkig. Ik, ik leg, leg je, je nu neer. neer. Hallo, ben je er uh, uh, uh, Nou, uh, nu niet meer. Mooi, mooi, mooi. Ik wil je namelijk wat vragen. Hè? Oh, nou gisteren kan ik moeilijk nog iets weigeren, toch? Ja, dat dacht ik ook. Nou, luister. Uh. Ik wil foto's van mezelf als Alita. Bij een showbiz carrière hoort een goede PR met goede foto's. En bij wie ken ik dan beter uh, dat laten maken dan bij de beste fotograaf die ik ken? Hm? Ja? Ja, wie? nou, bij jou dus. Oh, oh. Oh, uh, oh, bij mij. Oh, Moet dat? Ja, natuurlijk moet dat. Oh. Jij bent namelijk ook de enige fotograaf die ik ken. Oh, je, je moet iets zachter praten. Ik heb last van mijn hoofd. Oh, oh, sorry. Oh, en uh, wanneer, wanneer moet dat uh, gaan gebeuren? Nou, ja, zo, zo snel mogelijk. Uh. En ik heb je studio nodig. Mijn studio? Waarom? Ja, om te repeteren natuurlijk. Ik moet overmorgen klaar zijn, want dan begint de I-factor. En jij, ja, jij gaat me regisseren, oh. want ik kan mezelf natuurlijk niet bekijken terwijl ik zelf bezig ben. Bezig? Waarmee? Met mijn zangact als Alita. God, wat ben je traag vandaag. Uh, maar waarom ik? Nou, omdat jij de meest artistiekere bent die ik ken. Oh. Nou ja, op mezelf na dan, hè? Hmm. En ik heb nog wat van je te goed. Dus, hè? Ja, dat is... Nou ja, ik... Fijn. Dan ga ik nu naar Leo, want die weet nog niet dat hij mijn looks moet doen. Nou, tot vanavond. Toedels! Ja, toedels. Toedels? Acht, acht. Twee kans. Nou, we gaan het nog druk krijgen ook met die talentenjacht. Hier in de krant staat nou, dat de organisatie duizenden kandidaten verwacht. En waar gaan al die bijna-BN'ers hun gouden keeltjes smeren? In mijn kip! Kun je niet nog een beetje harpen, pa? Dan kan ik Lucille Werner helemaal niet meer verstaan. Ga, jongen, Lucille Werner... Daar moet je niet naar luisteren, jongen, daar moet je naar kijken. Zeg, pa, over BN is gesproken. Ik heb gehoord dat er een BN komt bij die talentenjacht. Als iedere juridje. goed nieuws voor de omzet. Hallo! Mag ik alsjeblieft in mijn eigen huiskamer ongestoord van mijn favoriete tv-spelletje genieten? Graag gerustje gang, jongen. maar ik denk niet dat je er even wat van opsteekt. Papa! Wat nou? Hij weet alles toch al? Wees jij dan nou maar stilte in stilte je krant papa. Als hij dat de beste kan. Nou. La jongen, ik ben geen analfabeet. Twentse taal me, rood. Nou, dat zeg ik toch ook niet. Jij kunt heus wel lezen. Mooi, mooi, mooi. Als je dat maar weet, jongen. Alleen niet in stilte. Oké, okay. meisje, het is tijd om naar beneden te gaan. Manie kan niet de hele avond vroeg zijn. Nee, nee, nee, want dan wordt Mani depressief. O, nou, en Lingo is ook nog niet afgelopen. Ik zeg, kan nog niet. Ik even. hoor het al ik zit in het voorraadhok. Het doe nog toos. Mag nou nog eventjes. Volgen, VWLK. Hé, hey, hé. Hey. Eindelijk rust. Waar stond het ook alweer? Oh ja, hier. Uh, inschrijven via internet. Cursus taalachterstand. Voorzitter prinses Laurentien. Zo. So. I will survive! Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Stop, stop. Ja, wat stop. nou? Was het nou weer niet goed? Je moet dieper door je knieën. Het moet veel vloeiender, met meer deining, Tante Ali. Alita! Sorry, tante Alita. Nee, alleen Alita, Zo'n oh. tante. Hé, wat jammer nou, het ging uh, net zo lekker. Toch, het... Leo? Het is in ieder geval een stuk minder vals als de keren ervoor. Ik zing niet vals. Als je serieus wil oh. meedoen, dan moet je wel tegen kritiek kunnen. Anders kun je weer net zo goed bij de toiletten gaan zitten, Ali. Ah, ta, Ali ta. Kom jongens, ja? we doen het nog eens. En het moet langzamer ja? en lager. En denk zwoel. Denk, denk. Ja? Denk, ja? denk, uh, Marlene. Oh, nou, kijk. Hé, hey, hey, daar kan ik wat mee. Marlene. Eindelijk een aanwijzing waar ik wat aan heb. Ja, ja. Nou, hier. Uh, bedoel je dit? Ja, je hebt de benen er bijna uh, er ook voor. Daar Stil je. nou even. Ja. Ik ben van kop voets. Hauw, vliebe, eingesteld. Ja, dat is mijn wereld. En soms kan ik... Ich... Zo! <laughs> ich... Dat is lang niet verkeerd, Ali. Mijn compliment hoor, Ali. Eh, ja, ja. Maar wat kom je eigenlijk doen, pa? Zoals je ziet, we zijn nogal druk. Ja, je oude vader wou even van je internet gebruik maken. Even uh, een cursusje koekelen... En ik wil graag eens bij je uitprinten. Iets officiëlerigs. In kleur en zo. Ik, eh, ik zet er extra stoelen bij, Toos. Oh, dat is fijn, meis. Zeg, had Pani gezegd dat hij zou komen helpen vandaag? Ach, we kunnen het toch best samen af. Jij en ik hebben toch voor hetere vuur gestaan. Toos. Oh, Toos, we moeten erin. Mani heeft klanten, dus dat kennen we niet. Z ze is goed, Toos. Een geboren artieste. Kom er maar in, we zijn al niet klaar. Maar als je wil oefenen, dan ga je in je gang gaan. Dat heet repeteren, Toos. Artiesten oefenen dat niet, ze dat heet... repeteren. Ja. En waarom moet dat hier? Jij moet alles nog wel. Ach, Maisie, het is toch gezellig. Concentreer je eerst op de pasjes, Alita. Zingen doen we later. 1, 2, 3, 4, voor, zij, achter, sluit... 3. Hallo? hoe we, dat zo hard? Ja. Geweldig! Wat een baatgevoel heb jij, Tam de die Dat is nog niks? Moet je maar zien waar je het gevoel... Let op je duining! Lach! Lach! Zo, jullie liberteerden maar zonder die herring. Dit is met de bar mee, slaap nou echt. Oh, oh, dat geeft niet, geeft niet. De, doen we eerst de tekst, hè? We, we, we hebben het vertaald. Het ja. leek ons origineel. Ja. Eh, daar is zo'n jury toch naar op zoek, hè? Naar, naar eigenheid. Ja, zo ongeveer. Luister. Ik ben... Nee, wacht even, het begint anders. Ik ja, ja. ben van mijn kop tot een ja. op liefde ingesteld. Ja, lach, lach. En desnoods met geweld kom ik bij u, oh. bij je. Oh, ik heb Sjak net zien lopen. Auw! Oh, die is streng. Oh. Het is erop of op, eronder, Alita. En alles geven wat je in huis hebt. Denk aan de toilet. Hey, hey, maar, maar hebben jullie het intro er wel goed in zitten? Dat, dat moet strak zijn hoor. Begin daar maar. Uh, dat, dat, dat gaat niet. Mees heeft de muziek uitgezet. Mees, hoe kan je? Hier wordt kunst geboren. Oh, is dat wat het is? Goedemorgen allemaal. Uh. Wat een drukte buiten zeg. Zelfs de postbode kon er niet doorkomen. Alsjeblieft, Mees, een brief voor jou. Oh. Oh, lijkt wel van de notaris zo officieel. Oh, Zet dat wel. Huh? Krijg nou wat. Vraag jongens, schiet hem op. We barsten van de nieuwsgierigheid. Die komt van de stichting Lezen en Schrijven, een de stichting ter bevordering van de Nederlandse taal. En prinses Laurentine is daar voorzitter van. Eh, uh, ja. Huh? Wat is het? Ze vraagt mij persoonlijk, mij, meest goedkoop, middels deze brief. Om morgen zitting te nemen in een speciale commissie ter bescherming van de Nederlandse taal? Nou jongen, ja, nou, kan je wel reciteren hoor. Ja, zo, ja, zo. Oh, yeah. Gefeliciteerd. Ja. Nee, oh, wat een eer. Oh. Kijk, hier steek ik het haarstuk vast. Ja. Ow. En als ik dan daar je eigen haar overheen kan. Ja. dan zie je er niks van dat de dep is. Zo. Dop, Leo, dat is knap werk. Nou, ik voel me net een kleine zeemeermin, maar dan 50 jaar over de datum. Ach. Moet, moet het niet een, een tikje minder? Nee, nee, nee. Ben, ben je gek? Je, je, je moet toch opvallen? Ja. ja. Maar nou ja, dan misschien iets, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, naturelligs? Nee, nee, ja. het is juist mo mooi. Mooi, en, en die lange glitterwimpers, prachtig, Leo. Ja, ja, en dan nog hier een likkie paars met groen. Ja, ja, ja, ja. Dat mm. kleurt beeldig bij je toilet. Heel mooi. Maar ik, ik ga toch niet bij een toilet zingen? Nee, schat, <laughs> ik bedoel je robe, je gala. Je praat zo raar, Leo. Dat is vakjagoon. Ja, ik ben nou beroepsmatig met je bezig. Ja. Je <laughs> lijkt wel zo'n fysicist van de sterren, Leo. <laughs> oh, sorry. Leo, onze eigen buurt, <laughs> Als Alita een hit wordt, dan staan ze bij mij in de reis op werkt oh, oh, ja. nou, nou, nou, nou, nou, nou. Kijk, nou, wat vind je? Nou, top. Helemaal Alita. Ja, eh. Uh... Mm -hmm. Toch, is deze peter? Hier zit meer grijs in, hè? Zal peter bij mijn broek, of, of, of, of worden daardoor te officieel? Drie pilsjes! Drie pils? Komt eraan, hoor, meneer. Deze, die vorige das was goed, mees, deze. deze is ook goed. in en kolen en een tonnek en een kolom met ijs. Prima. ik probeer toch mijn beetje broek geven. Als oh. het je is meestal soms in training voor 100 meter met verkleidingen. Ik wist niet dat hij zoveel in zijn kast had. lijkt wel een meid in de puberteit. <lacht> eh, dat is 6,50, meneer. Ach, pa, hij is gewoon op voor de zenuwen. Ach, vannacht heeft hij geen oog dicht gedaan. Hij door in zijn woordenboeken zitten turen. duren. ik werd er te gek van. Alsjeblieft, meneer, dat is de 5,50. Oké. Okay. Dames en heren, jongens en meisjes, op zijn geniep gaan we verder Voor ons dat eiwastor, voorop de juiste dat de dag, dag, dat dag, dag, zijn dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, daar. dag, dag, dag, de eerste hoes hebben we gehad. Ik heb het over een compleet andere boeg gegooid, Toos. Ik ga voor Bruin. Schat, jij kan alles hebben. Maar nou, Bruin heeft iets literairs, hè? Harry Mullis, die draagt ook heel vaak. Nou, ik heb Maarten het hart ook wel eens in het Bruin gezien. Suede. Ik wist helemaal niet dat jij zo literair bent aangelegen, pa. Het is uh, aangelegd, Toos, met een D op het eind. Waar heb ik nou toch... Mijn aktetas, mijn actentas. Ach, die heb ik weggegooid met de laatste schoonmaak. Weggegooid? De schimmel stond erin. Waar moet ik dan mijn woordenboeken in doen? Je mag de mijne wel lenen, jongen. Zeg, pa, wat heb jij? Wat heb ik? In elk geval geen aktetas. Ik ken jou veel te goed, pa. Je hebt iets op je kerfstok. Vooruit, voor de draad ermee. Ik, ik, ik... Um, pa! Uh, uh, uh, doos, ik moet even als de zoon er niet in De servetjes verhouden. Pa! Pa! Wat verdorie, pa, ik kom je halen, pa. Ik kan niks geschikt vinden om die boeken in te doen, Toos. Ik draag ze zo wel, anders kom ik nog te laat. Toos? Toos? Nou, dat is ook wat moois. Toos! Ja, zeg Toos, ik ga hoor. Laurentien zit op het te wachten. Hoe kun je nou toch zoiets doen, pa? Ach, Tomzie. Ik was dat verbeteren, zo zat van hem. En toen heb ik dus die brief gemaakt. De lees- en schrijfkussens voor lage letteren, zonder instapdrempel. Pach! En En desnoods met geweld kom ik bij. Beslissen. Het woord is wederom aan onze kanjer van de voorzitter, Jacques Dankoda. Ja, beste mensen, ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn hele carrière als jullie dit nog nooit zoiets ben tegengekomen als wat jij daar staat te doen, Alita. Alita, wat heb jij mij de grazen genomen? Ja. Ik heb tranen met uiten zitten halen. En of dat dan was van ontvriemeling of van een slappe lach? Wat kan dat schelen? Je bent door naar de finale. dames. Zoekt u daar maar een plaatsje. Goedemiddag, meneer. Ja, uh, u ook goed, uh, goedemiddag. Dus uh, uh, hier is het. Ja hoor, hier is het. Tjonge, jongen, jongen. Wat, wat een drukte, zeg. Dat had ik niet gedacht, hoor. Dat het zo druk zou zijn. Dat, dat er zoveel mensen zouden meedoen, bedoel ik. Ik, ik, ik ben hier namelijk voor het eerst, ziet u. Dat is helemaal niet erg, meneer. U bent van harte welkom. En u heeft uw woordenboeken al meegebracht, zie ik. Een leergierig mens heeft de halve wereld. Zo is het toch? Wat is uw naam? Uh, goedkoop. Uh, Mees goedkoop. Eigenaar van Café de Kip. Oh, het is wel een hele onderneming, hè, zo'n uh, zo taalcommissie. Toch echt wel iets om een beetje trots op te zijn als je daar wordt uitgekozen, dan zeg ik het zelf. Door een prinses nog wel. Ik ben bang dat ik u niet helemaal kan volgen. Oh. Nou, ik mag toch aannemen dat je aan bepaalde kwalificaties moet voldoen om hieraan te mogen deelnemen. Kwalificaties? Nee hoor, in tegendeel. Iedereen mag hier binnenstappen. Graag zelfs. Maar prinses Laurentien stuurt toch niet aan iedereen een brief? Een brief? Oh, u bedoelt uw inschrijfformulier. Inschrijfformulier? Voor de cursus. U heeft zich ingeschreven voor de taalkursus. U staat op de lijst. Taalcursus? Ik? nee. Ik ben niet voor de taalcommissie. Ja hoor, hier staat het. Kent u iemand met de naam A. Paul Vrenier? Dat is mijn schoonvader. Hoezo? Hij heeft u opgegeven, via internet. Ik breng u wel even naar uw plaats. Loopt u met me mee? Pa! Als ik kies, hoe moet ik me... Meneer Goedkoop, <tot> komt u mee? Nog drie pils alsjeblieft. Ik kom zo snel mogelijk bij je, jongeman, maar ik kan niet met vier handen tegelijk gaan. Maar... Jij was fantastisch. Ik, ja, ja, ja, ik was fantastisch. Ja, oh, en, en mijn wimpers eraf, graag. Ik kijk helemaal schuil. En Jacques vond me ook zo goed. Hij ja, zei zeker. zelf dat hij nog nooit zoiets gezien had. Zo. Ja. Binnen een jaar sta ik in Carré. En dan niet om de place te boenen. Die Jaak die heeft ook de kwaliteit. En als hij het ziet, nou, dan volgt de rest vanzelf. Zo werkt dat. Hebt u een spaatje ook voor ja. Oh, oh ha, hallo. Goedemiddag. Uh, ja, natuurlijk. Uh, komt eraan, meneer de, de Jury. Fijn. De keel lijkt wel de Sahara. Dus jij wilt beweren dat je binnen het jaar in Carré staat? Binnen een half jaar. Nou, eh... Uh, Zeg dat dan alvast maar tegen Jacques. Ja, Hé, hoezo? Nou, hij staat achter je. Dus, als ik het goed begrijp, mevrouw... ...hebt u Quaree binnen een half jaar plat? Uh, uh, oh, uh, och, Jacques. Ik het, uh, wat leuk. Ik, ik zeg net tegen Leo hier. Uh, wat fijn dat ik ja. naar de finale mag. <laughs> uh, mag u naar de finale? Ik heb u helemaal niet langs zien komen. Huh? Mij niet langs zien komen? En uh, je was weg van me. Uh, ja, dat is onmogelijk. Jacques, zij zijn wel gelijk, hoor. Uh, als u dit harder nou eens even bijdenkt. En uh, Een van die lange glitterwimpers. Verrek. Alita de travestiet. Travestiet? Ja, maar wacht eens even. Dit kan natuurlijk helemaal niet. Hoezo niet? Ik plak het er allemaal weer zo aan, hoor. Ja. Dat bedoel ik niet. Wat is de naam van de show? Nou, eh... Uh, de I-factor? Precies. En wie organiseert het? Nou ja, die, die gasten van de Roze 3. Oh, oh. oh god. De I-factor. Geen vrouwen. Oh jongens, nee. Oh jongens, ja. Du dus dat betekent? Ja, dat betekent dat ik je moet disqualificeren, Alita. Want wat je ook bent, een jongetje ben je niet. Het allemaal, dat vraagt om een aai over de tong. Hier, Mani, waat het niet, te dus schaadt het niet. Arme Ali, wat was er teleurgesteld? Ja, nou, licht. Ik ben benieuwd of het pleidooi van Leo bij de jury nog wat gaat uitmaken. Dat tante Ali op de wachtlijn zou staan voor een geslachtsoperatie, ik denk het niet. <middels> Hé, hoor ik daar nou pa? Oh, stik. Helemaal vergeten. Oh, Goedenavond, Mani. Hé, hey, Mees, hoe was je afspraakje met Laurentien? Leerzaam. Heel leerzaam. Dus je hebt in een fles wijn geblast? Nou, dat ik hem had leeg gedronken. Bah! Nou, het ja, moest hem nog ergens kwijt. Zo, pa. Meis. Meis. <laughs> Jongen, hoe gaat het nou? Was het leuk? Het gaat heel goed, pa. Heel goed. Luister allemaal. Er moet mij even iets van het hart. Dat klinkt je ineens officieel? Nou, ik wil jullie zeggen. ...dat ik de komende tijd niet veel meer in de kip zal zijn. Oh mees. Wat? O, ga alsjeblieft niet zeg. weg. Pa bedoelde het niet zo. Vooruit, pa, zeg het dan. Eh, jongen, het was maar een geintje. Oh, ja. Ik wou je een hak zetten, omdat je zo... Uh... Oh, ja, zo. ja, laat maar, pa. Ik snap het al lang. En je had nog gelijk ook. Oh. Hè? Je moet in het leven de kansen grijpen die voorbij komen. Het is namelijk nooit te laat om te leren. Ik ben heel blij voor je, jongen. Al mag ik een boon wezen als ik er iets van begrijp. Maar, maar waarom ga je uit de kip weg? Ik ga naar een intensieve lees- en schrijfcursus voor lage letteren, Zonder instapdrempel. En daar heb ik al mijn tijd voor nodig. Maar, jongen. Zo lage ben je toch niet? Het valt toch best mee? Ik ben blij je dat te horen, zeggen, pa. Ze hebben me namelijk gevraagd als docent. Nou. Nou, oh, jongen. Oh, wees. Oh. ja, ja. Ieder mens wil graag een keer op nummer 1 staan. Iedereen wil in waardering hoger op, dus kan je zingen, dansen, goed op één been staan. Dan moet je op TV met je kop. Tuurlijk moet er niet dat doen wat hij fijn vindt. Trek je van mijn mening alsjeblieft niks aan. Mama maar maar gaat af en toe een heel klein beetje minder. Als ik weer iemand in vervoering deze onzin uit hoor slaan. Ik heb het licht gezien, dat van de spotlights. Ik wil beroemd, belangrijk, een BN'er zijn. Nee, ik hoef geen vak te leren. Iedereen kan toch acteren. Mijn talent, ja mijn talent. Ja, mijn talent is toch veel groter dan mijn brein. Maar hoe zit het met die prachtige beroepen? Waar de maatschappij al eeuwenlang op bouwt, wie wordt er nog tot hemelman geroepen? Is er nog iemand die vol overtuiging houdt? Het grote geld, daar halen wij waardering. We vergeten dat vrijwilligheid ook loopt. Wat is er mis met juffrouw van de retirade zijn? Behalve Nederland zingt volzaam.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 Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjebetzaken.karo.nl. Maar ook als podcast. Mees. <laughs> nice.